7 uur, wat met het NWS-journaal. Werkgeversorganisaties zijn bezorgd over het kabinetsplan... om alsnog een CO2-heffing voor bedrijven in te voeren. De werkgevers willen de concrete uitwerking van dat plan afwachten... maar waarschuwen nu al dat bedrijven de lasten wel moeten kunnen dragen... en dat Nederland zo mogelijk bedrijven en werkgelegenheid naar het buitenland jaagt. Een groot deel van de Tweede Kamer reageert positief... op de aanpassing van de klimaatplannen... Alleen PVV en SP geloven de beloftes van het kabinet niet. Dat de woningmarkt oververhit raakt komt volgens de Nederlandse Bank onder meer doordat huizen systematisch te hoog worden getaxeerd. De toezichthouder onderzocht ruim 200.000 taxaties en concludeerde dat de waarde vaak te hoog is. Volgens de Nederlandse Bank bewijst dit dat taxateurs niet onafhankelijk genoeg zijn en dat de overheid maatregelen moet nemen. Ook Canada houdt de Boeing 737 MAX 8 aan de grond, net als de iets grotere MAX 9. Aanduiding is het neerstorten van soortgelijke toestellen in de Ethiopië afgelopen zondag en vorig jaar in Indonesië. Bijna alle grote landen hebben nu hun luchtruim gesloten voor de toestellen, maar in de VS, de thuisbasis van fabrikant Boeing, mogen ze nog wel de lucht in. Minister Ollongren vindt dat gemeenten voor verkiezingen tijdig borden moeten plaatsen waarop politieke partijen posters kunnen plakken. Ze beantwoordde vragen van de SP, die had gehoord dat sommige gemeenten geen of weinig borden hadden neergezet voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ze zouden het te duur vinden. Ollongren zegt dat het plaatsen van borden niet wettelijk is voorgeschreven, maar wijst erop dat gemeenten geld krijgen van de landelijke overheid om de verkiezingen te organiseren en dat het plaatsen van borden daar ook bij hoort.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 That's exactly what I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 I'll make it. Since the other This thorough, bitch. I'ma get this bank any way that I do this shit. I was born to shine, and most of y'all's borderline bullshit. Know exactly what I want for me. You cats is clueless. Those bo's are flow through my hands like water. Keeps that growing for my son on my tie. Eve on her own cash. Fuck what you bought her. He's been you old. That's what mommy taught us. So hardball is played. Won't start today. Song after song, I write so I'll